Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In het centrum van Londen hebben vele duizenden mensen gedemonstreerd tegen de brexit. Ook in York was een anti-brexit demonstratie. De betogers willen dat de regering afziet van het inwerking stellen van artikel 50, waarmee het proces van het uittreden uit de EU begint. Onder de betogers waren veel jongeren. Een groot deel van de jongeren in Groot-Brittannië wil in de EU blijven. Rockmuzikant en activist Bob Geldof riep de Remain-aanhangers op te blijven demonstreren, het er met hun buren over te hebben en er alles aan te doen om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat en, zoals hij zei, dit land totaal vernietigd wordt. De politie erkent dat mensen die de politie willen bellen soms lang in de wacht staan. De wachttijd kan voor het nummer 0900 8844 oplopen tot 20 minuten. Het AD schreef vanmorgen dat er geregeld tips verloren gaan doordat bellers vanwege de lange wachttijden ophangen. Volgens de krant komt de slechte bereikbaarheid onder meer door onderbezetting en ziekteverzuim bij regionale servicecentra. Daar werken in totaal zo'n duizend politiemensen. Aanvankelijk ontkende de politie het verhaal vanochtend... maar nu erkent de politie de problemen. Er komt een nieuw computersysteem en dat gaat gepaard met kinderziektes. Verder wordt er volgens de politie aangewerkt om het ziekteverzuim omlaag te krijgen. Op Wimbledon is titelverdediger Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld. De Amerikaanse Sam Quarry, de nummer 41 van de wereld, was in vier sets te sterk voor Djokovic, de nummer 1 van de wereld, is het de eerste verloren partij na 30 gewonnen partijen op Grand Slam toernooien op rij. Het weer vanavond nemen de buien af en klaart het op. Het koelt af tot zo'n 11 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, al komen er dan weer een paar buien voor. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het en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 Even hey, zullen ze rond de klok van half vier kijken of we weer contact op kunnen nemen met de Formule 1-expert. Uh, Tim Koemans natuurlijk. Kijken of hij uh, al wat leuke informatie heeft... ...van de vrije trainingen van de Formule 1 in uh, Oostenrijk uit mijn hoofd. En rond de klok van uh, half 5, uh, het moment dat uh, Hans Wassenaar altijd uh, binnenstapt... ...gaan we de Nederlandse top 40 in uh, vogelvlucht behandelen. En rond de klok van uh, kwart voor 5 zal de top 3 van uh, deze week bekendgemaakt worden... Meer gaan we luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Doe wat you dance, dance, dance, and I know I can keep and so skip dancing. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Friday. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week gaan we beginnen met de nummer 40. Een plaat die uh, ja, de snelste daler is geweest. 14 plaatsen naar beneden. Dit is Birdie.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 Met de remix van EDX. Nou, opnieuw blijkt uh, dat, uh, uh, dat Rick nog steeds niet uit het origineel van Robin S. is. In 2008 werd het uh, 15 jaar na de originele release in een remixversie een nummer 1 hit. In februari van 2016 komt Bino Wild in de tipparade terecht. En uh, later levert hij een remix af van uh, Wild Horses van Birdie. En komt hij in juni met uh, Summer on You. Samenwerking met uh, Lucas en Steve en Wolf. En die laatste Summer News deze week nieuw binnengekomen in de Europese top 40. Stemveld samen met Lucas Steve featuring Wolf. Nieuw binnengekomen op 36 met de prachtige Summer on You. We were in love with the, sun. We were in love with the sun,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 the summer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 Summer on you. Hey, tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En als je naar de titel kijkt, dan uh, zou je denken het is een nummer van Metallica. Mama Z, maar niks is minder waar, want deze uh, komt niet bij Metallica vandaan. Deze is van uh, de band Lucas Graham. En de band bestaat uit de uh, leadzanger Lucas Sportshammer, Magnus Larsen, Casper Dogaard en uh, Mark Falkgren. Nou, dat band viel op... Uh, nou, dat is een aantal nummers uh, toen op YouTube plaatsen die in het thuisland uh, Denemarken van hun, al snel werden opgepakt...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 Ook de eerste vrije training was die snel. Hamilton twee keer tweede en vettel in de eerste vrije training was het Vettel die derde werd. En nu zojuist was het Nico Hilkenberg die de derde plaats neerzette. Dus de jongens bij Force India hebben er ook flink snelheid in zitten, ook na de twee podia's van de afgelopen raceweekenden. Ook deze twee weken weer een back-to-back weekend, zoals we dat noemen.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 Tevens hebben we gezien dat Carlos Sainz uh, in 2017 nog voor Toro Rosso blijft rijden. Uh, wat eigenlijk goed nieuws is voor Max, omdat daarmee het erop lijkt dat zijn stoeltje voor 2018 bij de boel gewoon uh, ja, blijft. Dat is uh, zeker weten. Positief. Yes. Nou, dan en dan moet hij het uh, dit weekend we even gaan, gaan... gaan waarmaken ook.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 Wie weet dat ze daar niet zo hoger uh, ogen kunnen gaan gooien. Maar goed, het uh, hele weekend is nog niet geweest op Oostenrijk. Dus voor Chad geldt gebeurt er weer wat raars. En uh, <laughs> wint hij gewoon weer. Ja, je weet het niet. Wat is je voorspelling? Um, ik verwacht dat uh, Rosberg wint. Ik uh -huh. hoop het niet, maar ik verwacht het wel. Um, Hamilton 2 en... Uh, laat het even makkelijk houden, Vettel 3. En dan verwacht ik dat Max rond 5 de 6e positie gaat eindigen. Oh, voorzichtige inschatting. Ja, ja. Ja, keurig. Ehm... Um. Nou, ik zit even te denken, ja. maar vol <laughs> volgens mij heb je alles ondertussen al verteld. Er is zo'n uh, informatie weer. Ja, nou ja, goed, uh, er gebeurt altijd veel in het uh, land der Formule 1. Ja. En uh, dat vertellen we graag in een zo kort mogelijke tijdsbestemming. En dat is, dat is je wederom gelukt. Hé, hey, wanneer mag ja. jij weer rijden? Um, ik ben weer aan de beurt op vrijdag 5 augustus tijdens de dnt dag op uh, Park Zandvoort. Dus uh, oh, okay. ook wij, wij hebben een best wel lange pauze nu.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 vergeten dat er gewoon ook nog een uh, EK aan de gang is. Nou, ik vergeet het wel, want ik heb er, uh, wel geteld, uh, ik denk, een uh, tiende wedstrijd gezien, en meer niet. In, yeah. Nou, niet allemaal samen hoor, Sarah. Wij doen niet mee. Maar ja, dat hoef ik eh, niet iedere keer te blijven halen. Dat weten we ondertussen wel. David Quetta zit samen met uh, Sarah Larsen. Het EK-nummer. This one's for you. De nummer 32 van deze week hier in de Euro Breakdown, De top 40 van Europa. Op uh, het station van uh, Zandvoort uh, ZFM. de de Euro Breakdown. Even hey, gaan uh, naar de laatste nieuwe binnenkomer van vandaag. En die vinden we op een 31 e plaats. En dan heb ik het over Selena Gomez. Daar hoef ik eigenlijk niet uh, heel veel over te vertellen. We kennen er allemaal wel um, ja. van de nummers uh, die ze heeft gemaakt. Zoals dat uh, duetje met uh, Charlie Put. Uh, we didn't talk anymore. Of. Uh, Same Old Love van het album uh, Revival, de tweede single toen. Uh, nummer die samen. Een ander nummer bijvoorbeeld Good For You die samen. De Ace of Rocky heeft gedaan. Aan, ga zo maar door. En natuurlijk van vroeger, van de Disney uh, uh, filmpjeseries, uh, noem ik het altijd maar. Hey, de zomer van 2016 um, komt een nieuwe single van de Revival album uh, vandaan. En dat is haar uh, derde single, dan die daarvan gereleased wordt. En die is dus deze week nieuw binnengekomen op een 31 e plaats. En dat is. Uh,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 Maurice Mulder.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 En dan heb ik het over DAP samen met uh, Dante Leon. Met het uh, nummer Angel. Uh, dat is het laatste nummer uh, van dit uur. En na nieuws in het weer en het verkeer uh, gaan we de tweede helft van de lijst draaien. En dan zal ik ook een uh, kleine uh, resume geven van de eerste helft. Uh, welke platen we wel en niet hebben gehad. Onzo.